Met het NOS -journaal. De premier van Marokko zegt dat zijn regering in wil gaan op de zorgen van demonstranten die al dagenlang actie voeren. Sinds afgelopen weekend protesteren duizenden jongeren in Marokko. Zij willen een einde aan corruptie en hervormingen in het onderwijs en in de zorg. De protesten liepen meerdere keren uit de hand. Er vielen drie doden en honderden gewonden. Al duizenden betogers zouden zijn opgepakt. De premier zegt dat gesprekken de enige manier zijn om de problemen aan te pakken. Rond station Den Haag Centraal is het treinverkeer stilgelegd omdat er pro-Palestijnse demonstranten op het spoor zijn gaan zitten. In en rond het treinstation hebben zich honderden demonstranten verzameld. Die eisen dat het kabinet opkomt voor de activisten die per boot naar Gaza probeerden te varen. Eerder vanmiddag greep de mobiele eenheid in toen er werd gedemonstreerd bij het naastgelegen ministerie van Buitenlandse Zaken.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 De compensatie die fokkerijen kregen toen ze eerder moesten sluiten wordt opnieuw berekend. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat een eerder uitgekeerde vergoeding te laag was. Het fokken van Nertsen zou wel verboden worden, maar door corona werd dat een paar jaar eerder. Het weer vanavond steeds meer bewolking, maar droog. Vannacht kan er lokaal motregen vallen. Morgen is het bewolkt en met in de loop van de dag regen. Het wordt 13 tot 15 graden.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 We terug van weg geweest, back in business, Stranger in Paradise, Behind the Spotlight. Heeft alles te maken dat we dus ook een terugslag hebben gehad in een bepaalde periode en dat had alles te maken met het overlijden van Stefan van der Molen. Dat heeft er behoorlijk op ingehakt bij de twee achterblijvers en, en ja, inmiddels is, is daar een nieuwe drummer en die hebben we hier ook ooit in de studio gehad, dat is Paul Boot. En Paul drumt niet alleen bij Stranger in Paradise, maar ook bij Edison Road. Dus dat uh, is de reden waarom ze dus nu weer helemaal terug uh, van weg geweest zijn. Behind the Spotlight is uh, de nieuwe single, die hebben ze vorige week uitgebracht. Die mochten we vorige week al laten horen, en dat hebben ze wel geweten, denk ik. Welkom in uurtje nummer drie. En daarin gaan we praten met Lorena van Lorena in the Diet. En dat zal je straks wel merken waar het allemaal een beetje over gaat... ...heeft natuurlijk ook te maken met die single... ...die uh, geloof ik één of twee weken tevoren uh, al is uitgebracht. Maar dat ga je onder meer in dat telefoongesprek horen... ...want we gaan er live bellen. Dus dit wordt niet van tevoren allemaal opgenomen... ...nee, dit wordt allemaal live uitgezonden. Een uh, van de singles die ik uh, toch um, in mijn andere rol... ...als hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland tegen uh, ben gekomen... Dat, ...daar ben ik toch best wel een beetje weg van... En daar zat ook een hele goede videoclip. We komen uit Amsterdam, maar het is een internationaal georganiseerde band. Of georiënteerde band. Dat is de betere benaming. En die band die heet Holograph. En de single heet Milk and Lemon. En dan moet er iets komen. En daar komt hij dan ook. ...opname die bij ons heeft plaatsgevonden... ...namelijk in mei van het afgelopen jaar... ...waren ze hier in deze studio... ...ook tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... ...Baron C. Onthoud die naam mensen... ...met uh, het onmiskenbare stemgeluid... ...van Marie van der Zalm ...met foggy feelings... ...ik denk dat ik hem uh, wat, al een flink aantal malen... hier ...heb laten horen. Daarvoor hoorde je trouwens Holograph... En milk en lemon. Dan nu uh, even nog iets wat we moeten rechtzetten. Want ik wilde vorige week de Dark Wave met uh, Venetian Blinds draaien. Maar toen had ik hem nog niet. Maar nu wel. We're Hiervoor met de Venetian Blinds. En als ik op een gegeven moment een duim van onze. Amsterdamse band krijg op een social. Post. Om het even een beetje krom te zeggen. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Als wij een statusmelding doen op Alternative Event, we krijgen een duimpje van Volve. Ja, dan moeten ze er ook aan geloven. Dan is er maar één nummer. Best een heftig nummer trouwens. Want dat is. Denk ik ook uh, wel een van de, de betere die uit de pen van uh, Mariska Lialing is uh, gekomen. Von V met Openly Remember. Um, na dit nummer ga ik uh, kijken of ik uh, Lorena uh, van uh, Lorena de Taart zo gek kan krijgen om wat uh, te gaan vertellen over Die Enemy. Die ga je dus na dat gesprek horen. Maar eerst nog even een oud nummer van die band. En dat nummer dat heet Open Sea. En dan moet er iets komen. Ja. met uh, Open Sea, Dat is ook alweer van een tijdje terug. En uh, de hoofdrolspeler hebben we zelf ook aan de telefoon. En dat is Lorena. Goedenavond. Hoia, hallo. Hoi ja, hallo. Ja, want het is alweer uh, niet iets, ik denk iets meer dan een jaar geleden dat je bij uh, ons uh, met de band uh, in de studio bent uh, geweest. Uh, ja, dat denk ik ook. Ja, want het was... het was uh, het september ook. Ja, ja het, was, uh, het was inderdaad september, uh, de drie voor twaalf Noord-Holland-Vloedgolf. Maar toen heb jij tot uh, ramp van uh, de andere bandleden uh, vaak de banjo uh, gebruikt. En dat vonden die andere bandleden toch niet zo uh, altijd een heel goed idee, kan ik me nog herinneren van die uitzending. Ja, klopt. Dat, uh, de banjo is een uh, omstreden onderwerp in deze band. Het is nu 50-50. 50%, -50. 50 tolereert en 50% gaat mijn dingen gooien. Oh, um, oh, Maar ja, de helft is goed genoeg voor mij. Dat betekent gewoon dat hij meegaat de repetitieruimte in natuurlijk. Ja, ja, dat, uh, ja, ja kijk, uh, aangezien jij uh, de naamgever van die band bent... Nou, nou daar ga ik wel heel erg verder mee... <laughs> Volgens mij word ik straks met pek, ja, maar straks word ik met pek en veren door de zaalstreek heen gegooid, denk ik eerlijk gezegd. Maar dat, dat ja, is natuurlijk ik, niet de bedoeling. Ik kan ze niet tegenhouden. <laughs> <laughs> um, even... Uh, uh, inderdaad, als je bij deze band wil, dan moet je wel uh, vanuitgaan dat er soms een banjo tevoorschijn wordt getoverd. Kijk, kijk, dus de banjo uh, die, die is er dus nog af en toe wel. Um, OpenSea um, ja, is een beetje een snel nummer en een beetje ook een uptempo nummer. Want uh, het akoestische, dat hebben jullie verlaten. Um, ja, we hebben het wel verlaten, maar... Uh, niet voor goed hoor, want we geven ook nog soms akoestische optredens, mm. maar uh, we zijn nu bezig met een nieuwe plaat maken en daarvoor hebben we gewoon het idee van een bepaald genre volgen gewoon helemaal losgelaten en gedacht van oké, okay, we maken wat wij willen maken, wat we mooi vinden en we kijken, we kijken wat er uitkomt. Ja. Um, dus dat was uh, ja, voor onszelf ook wel verrassend, denk ik. Ja. Even over de band zelf. Uh, want uh, jij bent er nog. Uh, Jeroen is er nog. Mischa is er nog. Maar er is inmiddels wel een andere drummer uh, gekomen. Ja, klopt. Uh, Jindra is inmiddels ook alweer bijna een jaar geloof ik uh, bij ons. Mm -hmm. januari officieel. Ja. Um... Ja, dat gaat hartstikke goed. ja uh, Nou, dan ook meteen de vraag aan Jindra. Dus die telefoon, die wordt nu doorgegeven. Dat, uh, dat, is, dat is dan ook meteen de, de, de, de vraag. Uh, Jindra, uh, hoor je mij? Ja, zeker. Ja. Uh, hoe bevalt dat, uh, een drummen in deze band? Ja, geweldig. Ja? <laughs> Ik ben er super blij mee, ja. ja um, wat is jouw uh, drumachtergrond uh, geweest? Heb je bij eerdere bands uh, ben je daar bezig geweest of niet? Ja, zeker. Ik heb vroeger um, uh, vanaf de puberteit, mijn hele puberteit wel echt in een rockbandje gezeten. Mm -hmm. En daarna heb ik muziekopleiding gedaan van het RFC, dat heet nu het Pact, ja. volgens mij. Ja, en um, uh, ja, daarna heb ik nog verschillende bandjes. Ik doe nog met wat familieleden voor de lol ook nog een volkbandje waar ik op een cocktailset drum. Uh, en uh, nu weer hier. Ja, ja. Is de, hoe anders is dat dan in vergelijking met wat je gedaan hebt? Deze band? Ja? Um, ja, het is weer even een stapje omhoog. Ja. ja, maar daar was ik ook wel aan toe, dus dat is hartstikke leuk. Ja. ja. Uh, dan uh, gaan we naar uh, Jeroen, want uh, Jeroen is de bassist van de band. Uh, Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Hoi hoi. Ja, uh, dat is ook alweer uh, iets meer dan een jaar geleden dat je bij ons in die studio uh, bent geweest. Uh, ja. Ja, even over nu deze muziek die jullie op deze single hebben uitgebracht, uh, hoe zit het met jouw rol als bassist in dat hele verhaal? Wat doet een bassist bij zo'n uh, toch al een nummer met een ravelrandje in, in dat opzicht? Nou ja, je mag een beetje, een beetje los, hè? dus het is allemaal even wat, uh, wat ruiger, dus dat is wel leuk hoor. Ja? Uh, had je dan, uh, zonder dat je de boze blikken krijgt van die andere bandleden... dan een beetje het uh, gevoel dat je dan uh, in een soort keurslijf uh, uh, hebt uh, gezeten? Dat je nu denkt, ha, nu kan ik eindelijk ook eens een keer even uh, laten zien... en horen wat ik uh, eigenlijk uh, werkelijk kan met die Bas? Ah, nee. <laughs> nee hoor, dat, uh, ze zijn altijd hartstikke lief voor mij. <laughs> ik mag altijd uh, eigenlijk doen wat ik wil. Ja. Maar Je bent in dienst van het liedje, hè? dus... Uh, ja ja uh, spelen wat goed past. Ja, uh, valt dat... Uh, nou ja, dan, dan, dan, je, vindt, je doet het omdat je het leuk vindt, denk ik. Hè? Bassen zeker. in deze band. Ja, zeker. Ja. Uh, dan de gitarist van de band. Dat is uh, Misha Sprenger. Hallo. Hé. Hey. Uh, nou ja, uh, ik denk dat het voor jou... Uh, nou, ik zal niet zeggen Appeltje Eitje is. Want uh, je bent uh, bij Rabou actief. En je zit in nog een band. heb ik uh, begrepen. Dus... Ja, uh, dit is natuurlijk wel iets uh, weer een beetje wat, uh, wat in jouw straatje ligt, hè? Wat, uh, wat uh, deze single uh, betreft. Ja, ik vind het wel leuk dat het wat meer, uh, wat harder is en wat rock en wat punk hier, ofzo, ja. Ja. Uh, ligt daar ook een beetje jouw voorkeur, of niet? Mm, niet per se. Ik vond het op dit moment wel leuk en waar ik aan toe was, ofzo. Maar ik uh, vond die akoestisch-achtige dingen ook heel leuk. Overal zit wel Iets in of zo. Ja. En uh, de telefoon uh, mag weer uh, terug naar uh, Lorena. Want uh, ja, uh, we, uh, we gaan ook eventjes uh, verder over The Enemy. Uh, aangezien, denk ik, uh, dit uh, liedje ook een beetje grotendeels geschreven is uh, door jou, wat uh, tekst betreft. tekst wel, ja. ja. Ja, dat bedoel ik. Dus, uh, want. Um, uh, had je iets uh, bijzonders uh, daarvoor? Uh, een aanleiding om, om juist dit uh, te gaan doen? Uh, nou, ik heb altijd een soort van uh, running joke, is je moet nooit songwriters boos maken. Nee. Want dan komen er liedjes. <laughs> uh, maar ja, ik schrijf vaak uit emotie op het moment dat je iets het meest voelt. Dus soms ben je even heel erg verdrietig of of kwaad of zo ergens over. En dat is dan wanneer ik mijn gitaar pak en iets schrijf. Uh -huh. En dan vaak tegen de tijd dat zo'n nummer af is, dan is alles weer oké. Okay. Ja, of uh, zo? Ja. Ja. Uh, nu hebben jullie die single al uitgebracht. Uh, hoe is die eigenlijk ontvangen door de achterban en ook een beetje in de streek zelf? Ja, ik geloof dat, dat de mensen die ons kennen, dat ze het heel leuk vinden. En ook wel verrassend, omdat het niet iets is uh, wat we eerder hebben gemaakt. Mm -hmm. um, vooral in het buitenland doet hij het heel erg goed op de radio. Oh. Um, staan op het moment ook in Engeland in de Future Hits Radio uh, op 5 in de, hun top 40. Mm -hmm. Dat is iets wat ons ook nog nooit is gelukt bijvoorbeeld. Um, het nummer is al... Gespeeld in Amerika een aantal keer, in Ierland, in Australië. Uh, in het buitenland wordt heel goed opgepakt. En uh, in Nederland wel door lokale zenders, ook bijvoorbeeld door jou, dankjewel. Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, dat gaat wel goed, maar uh, blijft, blijft het verder nog een beetje achter. Ja, um, heeft die uh, dat Engeland-verhaal, uh, want jullie hebben daar ook nog een, uh, een kleine toerné uh, gedaan. Heeft dat, dat, dat toch ook ergens um, toch wel een rol van betekenis uh, gespeeld? zo ja, we hebben nu drie tours door Engeland gedaan. Um, dit jaar uh, doen we het niet omdat we het album eerst af willen maken. En mm. dan volgend jaar zijn we dat wel weer van plan om daarheen te gaan. Mm. Um, ja, dat werkt, dat werkt gewoon goed voor ons. We vinden het heel leuk om erheen te gaan. Maar uh, er is daar ook wel een bepaalde waardering voor onze muziek. Um, dus dat is heel erg leuk om daar op te treden. Ja. Uh, dan even over de, de enemy. Uh, want uh, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over als iemand um, uh, zich voordoet als een, een, een vriend of zo van jou, en, of een vriendin, um, en dan dingen over je vertelt die niet waar zijn achter mm. je rug om. Ja. Maar dat kan je natuurlijk doen, maar tegen wie je dat dan zegt... Um, ja, die gaan dat niet zomaar geloven. Ja. Dus wie is dan de enemy? Ja, ja, ja. ja. Het is, ah, daar zit uh, een beetje de crux uh, van het uh, verhaal. De clue. om het even te zeggen. Ja, uh, ja. De clue. Ja, um, van, uh, ja want je kan jullie. proberen proberen ja, een reputatie te uh, verpesten, maar niemand gaat het geloven. of Nee, zoiets. nee uh, een beetje vasthouden mm -hmm. aan datgene uh, waar jullie uh, zelf sterk in zijn. Of de persoon zelf in dit geval dan. Uh, en het later voor wat het is. Een beetje over je brede rug af laten glijden, zoiets. Ja. Ja, zoiets. Um, <lacht> daar zit er ook nog een uh, videoclip bij, tenminste, dat, uh, daar zijn jullie mee bezig. Um, <kluziek> hoe is de stand van zaken met die clip? <lacht> hoe gaat het met jou verder, Jaap? <lacht> <lacht> ja, nou ja, uh, ja. Nee, het gaat heel goed, maar wij zijn zo'n... We dachten eerst van, oké, okay, we gaan een liedje opnemen... en normaal gesproken huur je dan een studio... maar we dachten, nee, dat gaan we niet doen. We willen het zelf doen. We willen zelf de creatieve touwtjes in handen hebben. Ja. Dus toen hebben we een microfoonset gekocht... en een tijdelijke studio gebouwd in een lege school ja. en daar zelf opgenomen. Toen was het zo van, oké, okay, laten we leuk een videoclip maken bij dit nummer. En toen dachten we, oh, maar dat willen we ook zelf doen... En Jaap, dat is echt heel veel werk. Yeah. <laughs> dus uh, ik schat dat de videoclip ergens tussen mei 2027 en het voorjaar van 2034 uitkomt. <laughs> Oké. Okay, okay. Nee hoor, nee, nee. Het gaat heel goed, maar um, yeah. uh, ja... Uh, het gaat heel goed. Het wordt ook heel leuk. Maar we zijn ook een beetje perfectionistisch soms. En het is gewoon heel veel werk. Heel ja. veel leuk werk. Uh, het Je veel tijd. Je vroeg, je, je vroeg hoe het met mij was uh, in dit opzicht. Ja, ja dat mag, mag je rustig weten. Uh, kijk, mijn antwoord is... Ik heb een stijgende bloeddruk. Ik heb een bloeddrukmeter thuis uh, liggen. En ik moet uh, twee keer per dag moet ik aan zo'n apparaat zitten... om uh, te kijken of uh, mijn bloeddruk niet te hoog wordt. Maar met dit sorry. soort gesprekken krijg ik dat natuurlijk wel, hè? Oh, Sorry. <laughs> Um, misschien kan Mies zijn gitaar pakken en iets kalmerends een uh, je <laughs> you, dat, is, dat, is, dat is de volgende nieuwe, nieuwe muzikale richting, denk ik, van Lorena en the tijd, of niet? Ja, yoga-muziek. Ja, zo is, ja. Dat zouden we zomaar kunnen. Um, even over, over jullie, want uh, dan is het de uh, uh, zaak dat ik hem ook nog een keer even laat horen, de, de nieuwe single. Uh, waar ben jij te vinden, of waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Overal. Nee, uh, onze website is eh uh, en we zitten op dezelfde naam zitten we ook op Facebook, op Instagram, op YouTube, Spotify, overal. She says we're friends but we're not cuz friends don't do each other dirty like that. Come on, I thought you knew better than that. I've no respect for the things you did but like my back. It's just sad. First you play altijd leuk als je dan weer een, een live interview doet. Dat je dan op een gegeven moment bij het laatste woord dan in één keer, bam! De, dat die single er in één keer in rost. De enemy van Lorraine aan de tijd, ze komen uit de Zaanstreek. Ik heb wat met die Zaanstreek. Maar goed, we gaan heel gauw verder. Want dit komt weer gewoon uit eigen dorp. En dat is Wendy Moore met I'm Alive.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 Zo uh, is hij er en zo is hij er weer niet. Um, dat was het dus Wendy Moore met I'm Alive. Ik zit ook even te kijken naar het, uh, de, het uh, brokje tijd. Want ja, uh, er is ook natuurlijk een afsluiting wat, uh, wat dat betreft. Uh, we gaan zo'n beetje op naar het einde. En dat doen we met iets wat we eerder in uh, de maand augustus hebben gedaan. Dat was een beetje een soort moment van... Dienstverlening voor de mensen die zich ontheemd voelen... omdat er een Volendamse kermis aan de, aan de gang was. En dat was op een gegeven moment uh, het idee van Jacob die Edward. Nou, uh, dan kom ik wel even langs en dan uh, kunnen we er iets uh, gezelligs uh, van maken. Nou, dat is dus gebeurd. Samen met die presentator, want uh, dat uh, programma... dat ging op een gegeven moment uh, twee of drie weken niet door... Dus Roy de Smet kwam mee en uh, die zei op een gegeven moment letterlijk: Nou, dan uh, doen we het maar eventjes hiervoor. één keertje, dus dat hebben ze toen gedaan. Uh, bij die opname uh, liepen de camera's niet mee, maar we hadden wel het geluid. En uh, bijvoorbeeld, dit heeft Jacob die Edward al gespeeld tijdens de Piers Songwriters Guild avonden. En dit is een van de nummers die hij heeft voortgebracht. En dat nummer dat heet Paint Me Picture.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 Please. We'll be If anybody asks you how I'm doing Volendamse achter elkaar met uh, Jacob De Edward uh, met Paid Me in Picture. Daarachter Roy de Smet met Promise Ring. Dat is allemaal uit die ene uitzending dus. En deze van Lorem Ibsen met uh, Over Again. Toevallig hebben ze ook uh, vanavond een optreden in Café de Pilaren. Waar dat uh, mag zijn uh, mag Joost weten. Maar daar uh, spelen ze dus. En dit was trouwens ook meteen een uh, single... die ook uit uh, de productieruimte kwam van Niels Maurer. Ze hebben even tijdelijk uh, dat even geprobeerd. En dat was wel goed te merken ook. Uh, de laatste, want uh, van volgende week vrijdag... gaan zij dus weer een optreden doen in de Piers. Na zeven jaar is het stilzwijgen dan toch eindelijk uh, verbroken. En dat is met... Alaska en Ophelia. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dan hebben we hier Jozer in de studio. Yeah,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 Your barefoot cries a flowery tongue You are the ghost that comes to spy on me Ophelia Rosemary, blue and Columbine Oh, won't you lie you next to me Suicide in ecstasy On the wings of love that tango through the night Two of a kind Our stars are the light